een groot fraudeschandaal in Polen. De Nederlandse dressuurruiters hebben in het Duitse Aken de Europese titel in de landenwedstrijd in de wacht gesleept. De ploeg, die in 2007 en 2009 ook al de beste van Europa was, troefde Olympisch kampioen Groot-Brittannië titel titelverdediger Duitsland af. In Engeland is het aantal doodgeboren baby's flink gedaald... sinds de invoering van het rookverbod. in openbare gelegenheden in Engeland... mag sinds 2007 niet meer worden gerookt. De onderzoekers bestudeerden ruim 52.000 gevallen van doodgeboorte... en ruim 10 miljoen gewone geboortes... in de periode tussen 1995 en 2011. Het aantal doodgeboren baby's is sinds het rookverbod gedaald... met bijna 8%, schrijven ze in een medisch tijdschrift. Ze schatten dat in de eerste vier jaar van het Engelse rookverbod... zo'n 990 gevallen van doodgeboren doodgeboorte...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 even een begin en een heftig begin want ik had dan niet eens het bedje klaarstaan, zo gaat het dan even en dan sneuvelt er ook nog weer zo'n zo zo dingetje weer van de mengpaneel van dat ik dat alweer heel erg snel allemaal wil doen, ja en dan uh, kijken we naar buiten Staan, hebben we het raampje opengezet uh, nu in afwachting van een beetje onweer. En Marcus heeft ja, jij besloten... Jij onweer. Ja, uh, dit, is, dit, is, dit is onweer. Uh, en daarom uh, krijg je dus dit soort uh, openingen ook. Alaska overigens, uh, dames en heren thuis, uh, was dat met het nummer The Prophet. Oftewel, dat uh, komt uh, van het uh, tweede album van de heren. Prospero, daar, uh, daar is het afkomstig van. Welkom op deze, uh, wat is het, 13e augustus. Uh, onweer, zei ik al, hangt in de lucht. En jij besloot om met de fiets te komen. <grijp> nou, het was niet zozeer mijn besluit. het, nee? uh, het werd me een soort van opgedragen thuis. Ah, nou ja, goed. Het, dus onder het motto: van 'het onweer begint toch pas vanaf elf'. Nou, uh, ik ja. zie het net op Facebook. Zie ik een bericht van RTV Noord-Holland code uh, geel of oranje is al afgegeven. En uh, ik ja, zie al uh, plaatjes... Uh, dat het uh, rond tien al hier... Uh, boven, boven zand wordt hangt. Dus, uh, Dan moeten die gasten ik, van Buienradar eens aanklagen. Ja, dat, dat, dat weet ik ook niet. Uh, wat voor informatiekanalen... de een en welke informatiekanalen... de ander heeft uh, gebruikt. Maar volgens mij zitten er dus nu twee van uh, weerstations tegen elkaar uh, op te bieden. Van, oh, wij, bij ons komt die eerder. Nou, dat zullen we dan nog wel zien of die eerder uh, of wel of niet komt. Wij hebben het alweer eerder. Uh, ja, ja, ja goed. De primeur. De primeur Thunderstruck. Uh, inspireert me wel eens voor, uh, voor iets uh, helemaal moois. Die voor een plaatje ik Ja, ik Een paar weken geleden had ik iets, iets, iets gevonden. Uh, thunderstruck. Op YouTube. Ik zal even kijken of ik hem nog uh, heel snel uh, eruit uh, kan vissen. Ik kom wel bekend voor die. Ja, totdat. ik heb hem hier. Ja, Steven Seagulls. Dat is een hele aparte uitvoering. Ik zal hem, uh, ik zal hem er even bij pakken. Want uh, ik heb hem, op mijn Facebook had ik hem gezet. En uh, het is ja, toch dat je zegt van. Uh, nou, is dat. Uh, nou, ik vind, ik vind hem wel geestig. Moet je horen hoe die klinkt. Hier is uh, de Thunderstruck-uitvoering van Steven Seagals. Dat zijn uh, een paar rednekken uit Amerika. En die hebben dus dat nummer van ACDC even bewerkt. Moet je horen. Dat uh, Ton Arise hier in Zandvoort uh, Jess Behind Beats Beach terugbracht Toen waren ook deze drie mensen In Zandvoort Deze drie muzikanten Yellow Grass En het uh, nummer Hidden Run ik, uh, ik heb begrepen dat ze dat uh, niet hebben gespeeld uh, Dat was dus afgelopen zaterdag Bij een uh, Zandvoortse strandtent Daar was ik uh, gelukkig even bij Want uh, dat was er ook wel even aardig Omdat deze band Marcus ook geweest is bij ons Vorig jaar nog en uh, dit is dan uh, de uiteindelijke studioversie uh, geworden. Zoals we het uh, ook op het album aantreffen. in and Run. Maar uh, zij uh, speelden weer akoestisch. Zoals ze dat ook bij ons hebben gedaan. Met z'n drietjes. Dus, uh, gezellig klein. Uh, ja, het was uh, gezellig klein. En uh, het, het, het, het, het, het haardvuur was nog net niet ontstoken bij uh, onze vrienden van, uh, van die strandtent. Maar als ik dat weer ga noemen, dan zit ik weer reclame te maken. En dat kunnen we beter niet doen. Ja, of je moet er meerdere gaan noemen. Weet je ja, Nou, je het, het, het, is, uh, het is op het rijtje van, uh, van Nautics, Sandy Hill, en dan heb je daartussen in de spot. En daar was het. Kijk, nou, <laughs> nou nu maar. <laughs> Duidelijk, hè? Nou, Duidelijk is ze het al gezegd. Uh, uh, daarvoor overigens hoorde je dus een uitvoering van uh, Steven Seagals. En dat uh, nummer was uh, Thunderstruck. Voor die mensen die uh, zeggen: De, van de, -uitvoering. Oh, de hele Billy uitvoering. Uh, want ja, uh, we krijgen vanavond een uh, pak onweer uh, over ons uitgestort. Uh, en uh, Marcus en ik zijn het er niet over eens uh, Hoelaat, het, uh, ja, hoe laat het is. Die ik, tijd, zeg, ik, ik, het zeg, ik zeg dat het uh, echt uh, uh, ja, pff, uh, wel iets, iets uh, rond tien uur zou kunnen gebeuren. maar uh, Marcus Ik denk rond elf. Marcus houdt het rond 11. Nou, we zullen het zien. In ieder geval, de weddenschappen zijn afgesloten. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. De winnaar krijgt een nat pak. <laughs> ja, dat is wel duidelijk. De winnaar krijgt een nat pak. Um, ik heb ook hier even iets binnengekregen van onze vrienden van Halfway Station. Binnenkort gaan zij... Binnenkort, dat zal dan ergens in oktober zijn. Gaan ze hun uh, een album uh, presenteren. Of in ieder geval eerst in, uh, in Frankrijk. La Douze Frans. En dan komen ze naar Nederland toe om uh, daar het een en ander uh, te gaan doen. En er zijn al wat, uh, wat nummertjes links en rechts uh, vooruit uh, gegaan. Ik heb ook nog een uh, YouTube-versie van Find Love Live in Paris. Die hebben we ook hier laten horen toen ze hier uh, te gast waren. Maar ik uh, geef toch de voorkeur voor Live uit Lloyd. En daar hadden de mensen van Yellowgrass het ook al over. Dus. Uh, en als je daar bent in Rotterdam, nou, dan, dan heb je al een aardig eindje al een eind op weg. Live uit Lloyd. Daar hebben de, de Cosmo Carnaval heeft er gespeeld. Maar dus ook Halfway Station. En uh, dit is dus Find Love live uit Lloyd. waren ze de mannen van Nexus Shape die wij dus hier ook uh, hebben gehad uh, destijds hier uh, bij ons in uh, de CFM studio en daarvoor hoorde je dus uh, de uitvoering van Live at Lloyd van uh, Halfway Station een uh, single die we niet uh, al te veel uh, nog hebben gedraaid, maar we gaan hem nu weer wel even draaien dat is uh, van Aina uh, en dat nummer dat heet It vanavond. Is er iets waardoor ik niet mag? on the alarm clock sounds a dozen thoughts wake up my heart it's time to start moving put on my happy socks my running shoes maybe my leather boots depending on the situation conversations in my mind Een dame die uh, nogal erg piepjong is, maar uh, al een uh, zo'n volwassen stemgeluid uh, aan de dag uh, weet te leggen. Dat is uh, Gabi Lieve, Gabi Lieve moet ik eigenlijk zeggen. En ze komt uit uh, Waterland. En ze heeft natuurlijk uh, de mazzel dat haar vader heel goed uh, uh, dingen kan afmixen uh, en produceren. Dus dat, uh, dat is uh, Martijn van Waveren die we kennen natuurlijk van One Clueless Friend. Uh, Hide and Seek is dit, uh, eigen EP. Ik geloof uh, dat ze die in 2013 heeft uitgebracht. En wanneer het volgende materiaal gaat komen, dat moeten we natuurlijk nog allemaal maar afwachten. Want ja, dat, uh, dat is altijd uh, weer spannend. Daarvoor hoorde je Andy met Crazy, ook hier geweest. En daarvoor hoorden we Aina uit Haarlem. En achter Aina schuilt Jantien Volgers. En zij uh, is hier ook uh, geweest. Dus we hebben hier gewoon drie uh, acts uh, gehad van uh, mensen die hier allemaal geweest zijn. Dus. Het is maar dat je het weet. Dus dat, uh, dat is uh, zit het dan weer, uh, weer, uh, weer, weer, weer een beetje te knikken. En uh, dan komt alles toch wel weer heel erg uh, goed uh, terecht, denk ik eerlijk gezegd. Uh, wat eraan uh, zit te komen, dat is uh, dit, uh, deze heren. Uh, we hebben ze in, het, wat was het, geloof ik, 2013 hebben we ze geloof ik uh, proberen te halen. 2000, uh, ja, 2013. En toen uh, moesten we dat toch even enigszins... Uh, oh. Ja, weet ja. je het nog? En nu staan ze uh, ge uh, min of meer gepland. Hè? Dat woord uh, wat jij net zei, Marcus, buiten de uitzending om. Gepland. Ja. ja, jongens, ik ben ook ja. een het zoeken. <laughs> en uh, dan komen ze in september langs. Uh, het zijn uh, jongens uit Utrecht. Maar dat heb je ook wel, uh, wel gauw in de gaten als uh, Jan van Pieker... samen met uh, zijn Cornuiten uh, het over de voorstraten uh, heeft. Uh, en dat klinkt natuurlijk zo.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 Voorstraat voor de nacht ontwaakt. Okay, let's have a drink. If you think we've got something going on.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 me another with your intoxicating mood I'm sure your mother taught you how to treat a lady how to grace while they walk these shoes but it won't help you Just wonder of. Linda Greuze was dat met de uh, Lonely Blues. Daarvoor hoorde je dus van Piekeren met uh, de Voorstraat. Hij uh, wordt natuurlijk uh, geassisteerd door uh, drie andere muzikanten, namelijk de heer Fransen. En de andere heren, het heet de heren Boosman en Hurks. Dus uh, dat zijn uh, de, de, de andere drie die uh, het hele uh, kwartet hebben gevormd. En als het goed is, dan moeten we ze dus 3 september hier in deze studio gaan krijgen. En uh, dan zullen ze hier een akoestisch setje gaan geven. Dus dan horen we weer die doorrookte stem van Jan van Piekerman, maar dan hier in, uh, in de studio van CFM. Dus kan het kan heel erg leuk worden. Ik ben benieuwd. <kijf> ja, uh, ik neem aan dat die jongens, die, die zijn uh, flink bezig. Dus uh, ik hoorde iets met uh, Lijf en Rauw, dat, uh, dat is een EP die hebben ze uitgebracht. En hoe dat gaat, gaat klinken, misschien dat ze een exemplaartje mee willen nemen, dat, dat weet ik niet. Maar ze hebben het druk gehad. Want ja, ze komen uit Utrecht en een week of tig geleden, ik geloof vier, vijf weken terug, was de start van de Tour. En dan mochten ze, geloof ik, een dag daarna, toen kwam het hele spul door Mondvoort, toen stonden ze daar te spelen, buiten dus. Ja. Ja, voor de Tour. Ja, voor de Tour. Dus uh, dat, is, uh, dat is altijd wel heel nou, erg leuk. Dan denk ik niet dat je er heel veel van meepakt als toerfietser. Denk het niet. Maar voor het publiek wat daar staat is het natuurlijk altijd mooi meegenomen. Goed. Uh, weer een van de buitenlandse afdelingen. We, we hadden net die Steven uh, Seagulls en uh, Thunderstruck met hun uh, Hilly Billy uitvoering. Maar we hebben er nog een. En die komt, uh, deze dame komt uit België. Vorige week trouwens ook uh, werken uit België. Frome, hadden we toen gedraaid. Zoveel draaien we dat niet. Maar... Als we hem draaien, dan draaien we hem. Dus, uh, en, nou, hij paste er ook uh, wel een beetje in. is misschien wel uh, leuk dat we hem volgende week... misschien weer eens even weer op de playlist uh, zetten. Want uh, het blijft een apart nummer, dat, uh, dat, uh, dat verhaal. En deze dame die komt ook uit België... maar zoekt haar geluk in Brooklyn. En zij heet Ilse Gevaart. En het nummer wat ze heeft uh, geschreven... Dat, uh, dat is dit nummer, dat heet... Working. nummer hebben we te gaan. Dit was uh, trouwens uh, Alaska Pollock. Dat is een andere Alaska, maar dan uit Amsterdam. En een van de vaandeldragers uh, van deze band is uh, Jelte de Vries. Um, hij zegt, uh, ik heb ook een beetje Nou, dat is uh, heel leuk. Daar uh, dat moest ik eventjes naar luisteren. En inderdaad, het heeft uh, inderdaad uh, potentie. Uh, is ook een uh, band die we kennen van het muzikale conservatorium in Amsterdam. Nog eentje, tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is Paul Veen met So... Mm -hmm. mm -hmm.